Veel fans die zwemmend de boot probeerden te bereiken. Mark van Bommel was sprakeloos. Ongelooflijk, onbeschrijfelijk dit. Ik denk dat uh, Spanje heeft die beker gewonnen. Ik denk dat die niet zo'n uh, mensenmassa op de beker gebracht hebben. Je merkt toch dat de mensen uh, echt met ons meegeleefd hebben. Wij hebben ook geen, geen idee wat hier de afgelopen, afgelopen weken gebeurd is. En dat is ook het mooie, wat je allemaal uh, teweeg kan brengen met een uh, potje voetbal. De perschef van Oranje, Kees Jansma, voer in 1988 ook al mee op de Oranjeboot na de Europese titel. En opnieuw is het genieten. Ik, eh, het was in 1988 mooi, maar dat is zo ongelooflijk lang geleden. Dit is een nieuwe generatie, een nieuwe generatie mensen. En eh, ik vind het echt eh, ongelooflijk wat een voetbalevenement kan losmaken. En Ik, eh, ik laat hem maar gewoon helemaal over me heen komen en gewoon genieten. We staan hier op de boot met mensen die achter de schermen zich te hebben gewerkt. En ik krijg een de waardering die ze, die ze allemaal verdienen. Voor de derde keer in zes weken tijd koerst een schip met hulpgoederen richting de Gazastrook. De Israëlische marine blokkeert de kust van de Gazastrook en heeft gezegd dat het schip geënterd kan worden. Het schip met hulpgoederen is geregeld door een zoon van de Libische leider Gaddafi. Het vaart onder de Moldavische vlag en heeft 2000 ton met hulpgoederen voor Gaza aan boord. Justitie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip over de moord op een man uit Steenwijk... Steenwijker van 34 kwam op 6 februari niet meer terug van een afspraak, vertelt het OM. In die tussentijd is er nooit meer wat, tenminste door direct de directe familie en de bekende, nooit meer wat van hem gehoord of gezien. En een maand na die tijd is zijn auto afgebrand gevonden op een parkeerplaats in Haren in Groningen. De 22 juni zijn er dan ledematen aangetroffen die zijn later door het NFI onderzocht. En dat bleek dus op basis van DNA-onderzoek van hem te zijn. Een zak met lichaamsdelen van een man werd door iemand van het waterschap gevonden in een riviertje bij Steenwijk. Opsporing verzocht besteedt vanavond ook aandacht aan de zaak. Het weer dan periode met zon en wolkenvelden. Lokaal een bui mogelijk. Het is zo'n 24 graden. Morgen dan is het broeierig warm en is er weer kans op stevig onweer. Dat was het. Meer nieuws op onze site. Haarlem viert feest met de 25e Honkbalweek. Welk team slaat zich in dit jubileumjaar naar de overwinning? Van 9 tot en met 18 juli kunt u het allemaal zien bij RTV Noord-Holland. En dat wordt mede mogelijk gemaakt door Essent en gemeente Haarlem. Volg de bal op een uniek Noord-Hollands toernooi. Kijk naar de Haarlemse Honkbalweek van 9 tot en met 18 juli bij RTV Noord-Holland. Live. Vanuit het Pinmilieu Honkbalstadion. Radio Honkbalweek. Oh, it, Dit is de Dugout. Met Henny Leeflang en Marloes Voskruilen. Radio Honkbalweek.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 The ground, bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you. Je moet bukken, want dat is heel belangrijk dat je eventjes bukt. Want uh, er wordt geschoten op je met de T-shirts. Bang, bang, hoor je ook van de Audiobollies. Baloes, waar sta jij? Ja, ik sta bovenop uh, de perstribune in het stadion. En ik ga inderdaad mijn leukste taak van deze week doen: en dat zijn de T-shirts schieten. En ik zou zeggen, uh, het begint namelijk net keihard te regenen. Maar wil jij een t-shirt vangen, doe even die plura naar beneden. En vang, die, vang het t-shirt. Hier komt hij. Dat is t-shirt nummer één. Dan ga ik hem even laden. En dan komt de tweede. Zo, die dingen die gaan best ver nog. Hé, hey, en Henny? Uh... Ja... Het begint hier ondertussen nog harder te regenen. Ja, wij zijn ondertussen weer lekker naar binnen, naar binnen verhuisd. En als je nou slim bent met je paraplu, draai hem even om. Dan blijf je nog een beetje droog. En je hebt meer, vang, meer vangruimte om zo'n t-shirt naar je toe te halen. Hey, en hoe is het op het plein daar? Is het druk? Ja, het is hier heel druk. Iedereen staat hier zonder paraplu gewoon te kijken naar wat we hier aan het doen zijn. Het is altijd wel erg leuk. Oké, okay, ja, Wat let even op. Ik ja. ga proberen over de fitbox heen te schieten. Oké, okay, doe jij dit eens eventjes. Mensen, hou je patatje even vast. Hier komt hij. Ah... Uh. Nou, aan, jou lach aan jouw lachend horen is het niet <laughs> lukt, of ja, uh, zie nou, jij me? Middags... deze, die, die, die, dit t-shirt uh, knalde uit elkaar in de lucht. Dat uh, kwam als een vaatdoekje naar beneden, dus niet okay. echt gelukt, nee. Hoe, hoeveel heb je er nog? Uh, nou, ik heb er nog twee. Nou, kom op, twee schieten. Hop. Wat Bukken. Ja, er worden hier t-shirts afgezonden door Laura Krof, uh, Marloes, Voskuilen. En dat betekent dat het... Uh, ja. Dat waren ze. Dus ik heb ondertussen een paraplu boven me gekregen, eh, dus ja. wel, dan. meneer. Word jij droog hier naartoe gebracht, Marloes? Ik word heel droog naar jullie toegebracht, maar okay. ik geloof dat het daar al te laat voor is. Ik kom naar je toe. Heel fijn. Ondertussen gaan wij het even gezellig maken op de tribune, ondanks dat het regent. Je bent blij met je t-shirt, maar dit kan je ook eventjes gewoon meezingen, daar blijf je warm van. Het is trouwens niet echt koud, moet ik zeggen. 26 graden zo'n beetje. Het regent, maar we weten net zoals gisteren, dat is zo voorbij. De crew, de veldploeg, die moet straks wel waarschijnlijk weer, weer eventjes hard aan het dweilen. Maar daarvoor hebben we deze plaat uitgezocht. Speciaal voor de crew. En zing hem even op de tribune. We kunnen jullie horen hoor. Kom, daar gaat hij. ...zingen met Albus en Live is Live op uh, Radio Hongbal doorweekt op dit moment. 107.3 FM, je ziet hier en je hoort hier doen dat het eventjes is... ...maar ik zei het al, met dit sfeertje op de tribune gaan we er gewoon voor zorgen... ...dat het weer heel snel een mooi droog moment gaat krijgen. Ik zou zeggen, blijf er nog eventjes in, blijf in beweging, dames. Want ik zie hier af en toe toch wel aardige brede heupen voorbij komen... ...dus er moeten een beetje bewegingen. Je mag gaan dansen met deze mooie Diana Ross. En ze doet het nog steeds met een oude piano... Dat wil ik niet zien. Maar ze doet het op een oude piano. Hoor het eens eventjes. Diana Ross was ook de gast in het, in het red spektakel natuurlijk bij, bij Arnhem. Ja, wel. Daar is ook gestaan. Die Diana Ross. Dat zag er nog erg goed uit. Ik moet zeggen, ik had gisteren wat met Tina Turner. Dat ik dacht van een oude dame die nog appetijtelijk uitziet. En dat is met Diana Ross ook nog net zo. Want hoe oud zou Diana Ross inmiddels zijn? Ik denk dat die te raden tegen de 70 aan hikt inmiddels. Uh, we weer wat jongs. Ja, doe, ze, doe jij ze weer wat jongs. Hoe jong is dit dan? Dit is... Uh, en dat vind power jij... Out. Oh, oh, de plaats is een paar... Oh. met a cappella... is met a capella. We gaan straks weer Snoopy slippers weggeven. Dus ik zou zeggen blijf luisteren. We'll be right you for Your heart, Tao Cruise. Lekker nummertje. Wat vind jij er van hen? Ik hou er wel van. Dus ik blijf er ook wakker blij. Wat gaan we doen? De honkbalfan die aanhoudt, wint leuke prijzen in de dugout. Dat wou ik net zeggen, want wij hebben weer een leuke prijs om weg te geven. Maar heel specifiek even, let op. Let op, zeg ik. Heb je schoenmaat 38? Heb je schoenmaat 38? Daar gaat het even om. Ja, heb ik. Dan... Heb jij Ach, Nou, ja, nou hou jij ja, Mag je meedoen? mag dan, uh, dan moet je ook nog een goed antwoord weten. En dan win jij uh, Maatje 38 Snoopy Slippers. Uh, de snoepvoeten krijg je dan. Snoopy Slippers kan je winnen. Maatje 38, ze liggen bij mij op de tafel. En wat behoor je te weten om deze slippers te kunnen winnen? De vraag van vandaag is, wat is Snoopy zijn lievelingseten? Wat is Snoopy zijn lievelingseten? Dat weet toch iedereen? Dat weet toch iedereen? En daarom hebben we ook gezegd, we maken het iets moeilijker. Dan moet je ook Maatje 38 hebben. Yeah. Radio oh.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 Ik geloof niet, maar Boniem doet nog steeds zijn danspasjes zo links en rechts in uh, oude grote discotheken door heel Europa. is best wel korrig om te zien. Ook hij is alweer heel erg oud. Ik geloof dat ook hij tussen de 60 en de 70 schommelt. We houden het op 64. Oké. Okay. Boniem, ja. ja dat zegt jou natuurlijk waarschijnlijk niks. Ja, wel. Ik dans, heb het nummertje gezocht. Oh ja, ja, ja. ja <laughs> Je kan ook bellen als je een schoenmaat 38 hebt voor de Snoopy Slippers. Ik heb hier slippers van Snoopy Maatje 38. 525 0505. 023 525 0505. En dan heb ik kans om de slippers te winnen als jij ons kan vertellen. Wat het lievelingseten van Snoopy is. Wat het lievelingseten van Snoopy is. Hey, ik zag net uh, de mannen van Cuba binnenlopen. Cuba komt net binnen in het stadion, die zijn gearriveerd. En het zonnetje begint te schijnen. En de zon is erbij. Het enige wat er nog aan ontbreekt is het uh, nieuws. Dit is het Haarlemse nieuws. Goedemiddag, ik ben Sylvie Lub. In het Pimmelier Stadion kwam het zojuist met bakken uit de lucht. We verwachten dat de wedstrijd Nederland-Cuba iets later zal beginnen... maar er is nog geen officieel bericht vanuit de organisatie. Leon Boyd is straks startende werper, maar de eerste bal zal worden gegooid door Boudewijn Maat. Maat heeft als speler en coach meerdere malen deelgenomen aan de Haarlemse Hongbalweek. We melden al eerder dat Dirk van Klooster geblesseerd is geraakt. Uiteraard is het voor hem een grote teleurstelling. Dat wil je niet meemaken eigenlijk, maar ja, gebeurt dan toch. En dan, uh, ja, is het even balen en verslikken. Het is dan een leuke toernooien voor je eigen publiek en, uh, ja, is het even balen. Hij vertelt wat er precies met zijn hamstring aan de hand is.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 En het hele interview is vanavond te zien bij RTV Noord-Holland. Vanmiddag heeft Chinese Taipei gewonnen met 3-1 van Japan. Deze overwinning was erg welkom, want het is een eerste overwinning van het toernooi. De Radio Hongbalweek 023-525-0505. Maatje 38, dat zoeken we nog steeds. Schoenmaat heb ik het dan over. Ja, of je kan even binnenlopen bij ons in de studio. Op het terrein van het Pilmier Sportsradion. Hier heb je dan Radio Hongbalweek op de 107.3 FM. Speciaal voor jou.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 Maar dit keer zet ik zelf niet de eerste stap Ik wil het horen uit die mooie mond van jou Ik tel op drie. Eén, twee, drie En dan gaat het gebeuren Alles gaat zo goed, het kan niet fout Ik tel op drie, Eén, twee, drie. En dan gaat het gebeuren oh, Vandaag zet jij het plukken, het vele fruit wat nu zo lekker uit. En met z'n tweeën moet het voor de winter lukken. Zolang je beiden het beide handen maar gebruikt. Ik dacht tot drie, en dan gaat het gebeuren. maar alles gaat zo goed, er kan niets fout. Ik dacht tot drie. Eén, twee, drie.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 En Carlijn, en, uh, jullie komen antwoord geven op de vraag wat het lievelingseten van Snoepie is. Maar hebben ze schoenmaat 38, dat is ook belangrijk. Wie gaat het antwoord geven? Ik. Ja, je hebt schoenmaat 38, ja. Ja, okay, want anders pas je ze niet en dan zijn ze te klein. Nee, ik pas uh... okay, ik, ben... ik wist dat er een vrouw zou komen op schoenmaat 38. Ik wist dat er geen iemand aan deze kant op zou komen met schoenmaat 38. Op een moment, ik had het voorgevoel. Ze liggen klaar. Wat is het antwoord? Wat... Op, de op de vraag. Op de vraag. Wat is het lievelingseten van Snoepy? Pizza. Pizza, dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed. Eh, en, wat en... lust die nou helemaal niet? Kokosnoten. Zelfs dat weet ze ja, ook, schud. hè? Fantastisch. Hoe, ben jij, jij bent echt een snoepie-fan? Nou, valt mee. Valt mee? Ja. Of heb je we dit stiekem van je ouders uh, of van iemand anders? Nee, mijn moeder weet er helemaal niks van. Nou, hier staat er zeker een keer in. Ik zou zeggen, pak alvast het prachtige mooie snoepie-boek aan. Dan kan je vertellen dat Snoepie 60 jaar snoepie... En uh, het apparaat wat hier staat, dat is uh, niet uh, om... om um, uh, van de Space Expo. Want de Space Expo, daar heb je ook een Snoopy tentoonstelling voor mensen die daarheen willen. Want Snoepy is ook op de maan geweest. En dat apparaat, ik zei, dat laat je voelen wat gewichtloos hij zit. Dat is het niet. Het is ruimtedesoriëntatie. Dat is wat je krijgt. Ruimtedesoriëntatie. Heb je er al in gezeten in het apparaat? Nee, nog niet. Zou je het wel durven? Ja, dat wel. Weet je wat het inhoudt? Wat ik net zei? ruimtedesoriëntatie. Dan weet je niet meer wat boven of beneden is. Dan, dan lopen hier allemaal mensen op hun handen de deur uit. Nou, dat, die hebben er allemaal in gezeten. Dan ben je helemaal de kluts kwijt. En uh, ik heb een heel goed nieuwtje voor iedereen... Marus gaat het straks uitproberen met de microfoon in de hand. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, dat, gaat, hoe dat er gaat uitzien. Ja, daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar. Gefeliciteerd u... met je prijs. Oh, ja, sorry. Ja, nee, Ja, sorry. Ja, nee, ik uh, ben al een beetje zenuwachtig voor straks. Ik word namelijk in een draaimolen al kotsmisselijk. Mm. Dus ik ben uh, heel benieuwd voor straks. González Nacional Cubana. En de radio ...van de 25e Haarlemse Honkbalweek. Hier op 107.3 Radio Honkbalweek. So well Oké, okay, helemaal nee. Na, na, na. Is het nee? Of is het ja, ja, ja? We horen er straks allemaal de duck-out hier op Radio Honkbalweek. Monus Voskel en ondergetekende Henny Levang speciaal voor jou. En we doen van alles nog wat. Net twee mooie snoepieslippers weggegeven. Maar nu komt er één keer iemand aanlopen die zegt van... Ik wil ook snoepieslippers, want ik ben doorweekt. En wie is degene die dat vraagt? Dat is Leonieke. Leonieke hoe? Leonieke Riebels. Leonieke Riebels. Dat ben jij. Ja. En met die ben je allemaal naar de Honkbalweek gekomen, Leonieke? Met heel aardige geest. Heel aardige geest? Wat is dat? Aardige geest uit voorschoten. De een de honkbalvereniging oh, uit voorschoten. Ja. Nu zijn we het al hier naartoe gekomen om naar de wedstrijden te kijken. Ja, dat klopt. Oké, okay, dus nu doet de sport het spelletje zelf ook. Ja, dat klopt ook. Wat is voor jou mijn favoriete positie? Nou, meestal ben ik op het uh, tweede honk of korte stop te vinden. Oké, okay, dat is wel leuk om te weten. Dus dat is ook datgene waar jij dan nou extra op let als je naar zo'n wedstrijd kijkt hier? Ja, zeker wel. Of kijk je naar de knappe mannen die lopen, want dat doen heel veel vrouwen ook. Er lopen gewoon ja, lekkere dingen achter, tussen. De achterkanten zijn ook wel... Er lopen gewoon lekkere <laughs> dingen tussen. Althans, dat heb ik me laten vertellen, Marloes, dat er lekkere dingen tussen lopen. Ik weet het niet, uh, hem. Maar wat gaan we doen, Marloes? Een... Ja. ja, wat gaan we doen, want... Wees uh, streng, gemeen, olieke... wees vals, doe wat. Ja, ik, ik vind dat we een, een opdrachtje moeten verzinnen. We gaan ze natuurlijk niet zomaar weggeven. Nou, ik, ik, ik, Adriano Celentano, nou, dat is jammer. Dat is jammer. Ja, ik, we kunnen er als een ze Praat toch aardig in die microfoon. kunnen ja. ze een hele moeilijke titel laten uitspreken. Ja. ja? Heb jij er een? Ja, ja, ik heb er wel eentje, maar de, die plaat hebben we niet. Dat is jammer. Dat was uh, uh, Adriano Celentano met Priest en Colin Instant en Chusel. Maar als je dat ziet staan, dat wordt uh, dat. Prison and call en answer dat is een liedje van Andries. Maar die hebben we hier niet. Dat is jammer. Anders dan die mogen. Wat Was dat? Adriano Celentano. En hoe? Please and call and answer and choose. jouw man oh. maak je niet gek. Leonieke, nee, wat was die plan nou dat ik? Ik zei... versta maar... het niet eens. Prison, and call en answer and choose. Ah ja. Prison, and call and answer and choose. Zo. Alright. Alright. Dat doe je niet. Prison and Colin... Enston en Chuzo. Het is Priest en Colin Ensen en Chuzo. Pries en Colin Ensen en Chuzo. Ik weet het goed. Wat is je? Adriano Celentano. Als je me niet gelooft, kijk het na in alle hitarchieven. Het is echt een, een plaat. Ik zal kijken of we morgen mee kunnen nemen. Dan gaan we draaien, want het is een heel zomers ding. En, uh, heel erg... Het is overigens niet de langste titel uh, in de platengeschiedenis. Want de langste platentitel in de platengeschiedenis. Daar hoef jou niet op aan te kijken, Marloes. Ja, maar ik weet het wel. Zijn het de Bellamy Brothers? Nee, hoe, welke is dat dan? If I had. If you had a beautiful body, would you hold it against me? Nee, het is The, the night that crazy ja. G ja, ja, ja, shot ja, ja. down. Ja, dat is oké. Ik weet hem zelf niet helemaal meer uit mijn hoofd. Maar dat is de langste plaat die ik ooit gemaakt heb en die gaan we ook een keertje draaien voor jullie. Hey. Hij past maatje 37. Hij past precies. Nou nog één keer, hoe heet die plaat ook weer van Andriano Sinantano? In strength, yeah. Ik kies hem. Ik hem <laughs> <Okay. laughs> Oh, de, Hanny oefent nog even. He? Ondertussen gaan wij luisteren naar... Caro Emerald, The Man. To rescue me One second I'm thinking I must be lost And he keeps on finding me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 to change me And now I can't see every possibility mm. And Somehow I know that it'll all turn up You'll make me work so we can work to work it out And I promise you can't, I'll get so much more than I get mm. I just haven't met you yet They say it.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 You'll make me work so we can work to work it hard. And I promise you can To give so much more than I get Yeah, I just haven't met you yet I just I haven't met you yet Oh, I promise you can To give so much more than I get Ik heb met you. Michael. I just haven't met you yet. Het is nu tijd voor. heb cap ik heb, uh, ik heb helemaal niks. Ik heb niks. Kepja? We hebben nog niks. Maar kepje, wat, gaan, kepje, wat gaan we... Kepen? Kepje. Kepje. Kep op? Kepje. Kep over. Kep hem. Kep af. Nee, kep hem. Ja? Okay. Hey, um, kep hem. doe hem niet. hem. Oké. Hé, kepje. Ga... We gaan capjes weggeven. Ja, eh, drie stuks. Drie stuks, dat is veel. Ja, ja. ja nou, omdat ik denk dat er meerdere mensen komen met de, de, de, wat we als cap hem willen doen. Oké, okay, dat is leuk. Wat gaan we doen? Dat mag jij zeggen. Ik heb het niet... Jij hebt het ook niet. Ik heb het ook niet. Maar ik zie wel heel veel mensen hier in het stadion. Die keppen hem. En die keppen uh, die T-shirts van, uh, van de Haarlemse Hongkbalweek van oudere edities. Cap hem. Dus de oudste. Oudste editie van de hier. Onze Jan... Jan heeft uh, ook een T-shirt aan. Een van. Jaar oud. Twee jaar geleden is die. Nee, ja, twee, twee jaar ja, geleden. Ja, okay. De 24ste. Maar ik heb er meerdere gezien die, die van, echt, van echt oudere edities. Ik denk dat de meerdere mensen gaan komen. 2004, 2002 dag Lynn! daar komen we, een bekende dag voorbij. Ja, Hé hey, die Lin, hoe is het? Voorbij. Lynn voorbij. heb ook al een t-shirt aan. Uh, waar koop je die, die t-shirts met van die bollen erin? Dat ben ik altijd benieuwd naar. Waar zijn die dingen te koop? Kep hem, heb hem niet, heb hem wel, ik heb hem gehad. Kep hem. Uh, heb jij een oud t-shirt van een van de voorgaande edities van de week? Kom dan naar onze tent. We hebben hier drie capjes voor drie oude shirts. We geven jullie twee nummers. Dan willen we hier een aantal mensen op rij hebben. Ja. En de drie oudste t-shirts, die krijgen die cap. Dus niet de mannen die erin zitten of de vrouwen, maar de shirts zelf, hè? Er zijn een paar oude mannen voor je tent. Dat willen we niet. Nee. Hé, hey, het zonnetje Weer. We hebben een heel lekker zomersgevoel. Jij ook. United waves and it's time to feel good and walking on sunshine. We krijgen net bericht binnen vanuit de organisatie. De wedstrijd Nederland-Cuba die zal vanavond uh, niet voor 8 uur gaan starten. Dus let goed op. De wedstrijd gaat in ieder geval niet om 7 uur beginnen. Op ze vroegst om 8 uur. Dus even wat langer geduld. Dat betekent wel weer dat je weer een uur langer radio hebt hier vanuit uh, het uh, programma The Duck Out. Uh, we hebben het gevraagd. Oude shirts van de Hallen Zongbalweek. We hebben hier drie caps liggen van dit jaar: de Hallen Hongbalweek. En die kan jij krijgen als jij hier komt met een oud shirt. Een goed oud datum. Dus echt eentje van een jaartje of een tien oud wordt al gewaardeerd. Ja, vroeger de, mag ook hoor. Het mag ook vroeger. twee jaar geleden zijn. Maar ik bedoel, uh, laat ons jouw t-shirt zien. Hoi oh joh, laat jij eens even je t-shirt zien. En dan uh, krijg je. Een cap van loes. Ja. Ja, dat, dat is mm -hmm. Oké, okay, nou, meer wil ik niet kwijt. Zorgeloos op vakantie? Dat willen we allemaal. Wat we dan wel even moeten doen is... Ja! zeggen tegen de reisverzekering van jaren geleden. Past die nog wel bij de vakantie van vandaag? De reisverzekering van Univee stemt u helemaal af op uw reis- en gezinssituatie van nu. En nog voordeliger ook. Een Univee-adviseur vertelt u graag hoe. Kijk nu op univee.nl. UNIV, daar plukt u de vruchten van. Vanuit het Binmoulier Honkbalstadion, dit is Radio Honkbalweek. Met het nieuws van 6 uur. Goedenavond, ik ben Sophie Verhoeven. Honderdduizenden fans hebben het Nederlands elftal toegejuicht op het Museumplein in Amsterdam.